Goedemorgen allemaal, welkom uh, terug tot uh, Global Voices op findingmastersradio.com En hier een beetje muziek voor vanavond Catch Me Come on, Catch Me <laughs> En dat is het laatste wat ik doe Goedemorgen, weer terug Live vanavond we op de weg komen werk. En nu zijn we hier 30 januari 2014. I'm finding my radio. It's um, <laughs> Let this thing talk in the background. It's just uh, from a movie. A German one, I think. From the talk of it. But anyway, um, here land, uh, uh, here's another uh, music from another land. On the other side of the sea. Here's Reguerdes de la Alhambra. Remembrances of the Alhambra from Andres Segovia. Such a nice song. Hope you like it. <laughs> Tudum, dung, ding. En hier nog een beetje meer op uh, findingvostresio.com hey. bij Global Voices. Dit hey. hey. is hey. een hey. dansenbuddhik die ik echt leuk vind. Dit hey. is af en toe van Bab. Een uh, dat band, uh, Bab. Uh, en daar hebben we gehoord uh, hoe ze naar deze lied uh, naartoe kwamen. Uh, ze hebben een, uh, een muziek ervoor uh, ontworpen, ja, gemaakt. En de, de, ja. de mensen die de muziek gemaakt hebben, heeft, heeft altijd gevraagd: Come on, uh, uh, uh, we moeten een, een, een lied, tekstje ervoor vinden. En uh, toen ze uh, foto's gemaakt hebben voor een van hun, uh, uh, van hun nieuwe CD's. ...hebben ze gedacht, hé, hey, uh, dat was uh, ergens uh, gebeurd, dat uh, was af en toe alleen maar gebeurd... ...en da daarom kan dat uh, de naam af en toe, uh, sometimes. Het uh, is echt uh, leuke muziek en een leuke band. Uh, Wel, we uh, wisselen weer een beetje uh, met de muziek hier. Uh, hier is uh, nog meer Duitse. Uh, het houdt zich aan uh, alsof dat vanavond alleen maar Duitse muziek is... En, uh, dat is de jongen met de gitaar ja, de guy met de gitaar een heel lange titel voor hemself. Äh, en dat is hij meer zien, en dat is normaal uh, to see more, daar wil ik nog meer van zien. Maar in dit geval is dat de zee zien, de jongen met de gitaar meer zien. Ik zo gerne dat meer zien, wil zo gerne in die weite okay. Möwen fliegen, ich bleib liegen Ich würd so gerne das Meer sehen Würd so gerne in die Weite sehen Und ich lausche den Rauschen Ich würd so gerne das Meer sehen Meer zien, immer meer van meer zien. Ik wil zo gern zu den Sterben ziehen, mit dem Schadel zu Galaxie. Denn Zeit gibt's hier keiner, und ihr wisst schon, was ich meine. Ik wil zo so gern zu den Sterben ziehen. Met mijn galaxie. Uit de ruimte. En dan ben je Röste is uh, wat die erfen staan. Ik denk dat is uh, teruggespeeld uh, van de muziek. Ik heb dat niet gedaan, dat is normaal dat het hier zo gebeurt. Maar, dit, dit is uh, Merzijn, uh, de jongen met de gitarre. En hier is Julian Brem. Goedemiddag, uh, gitarre. Altijd leuke uh, gitaarmuziek, muziek, uh, heel rustig, hier van uh, Julian Brem. En hier nog een beetje uh, afwisseling, we gaan direct weer naar Ierland, in dit geval. Is dat uh, Bonnie Potmore, een uh, bekende lied, denk ik, uh, van uh, een van de leukste zingeressen, ja, yeah? zingers, wie ik ken uh, van uh, Lorena Mechanics. Here we gaan, enjoy time folks! Ja. <coughs> Man, dit is van een uh, leuke filmpje denk ik dat is uh, she's all that uh, ze is alles dit uh, nu dat ze weg is now that she's gone uh, <laughs> echt een, een van de filmpjes die, die ik uh, gezien heb toen ik een, een teenager was en dat was echt, uh, echt uh, leuk uh, op de tijd ja mm Free's with Kiss Me, kiss me, nee, uh, Sixpence and Nandowitsha. They rich, also uh, now leave me wondering? It's <laughs> a great time to play the game, it's going <laughs> <laughs> to be a simple for me We ik weer met een uh, nieuwe liedje. dus is ver van de doodse, man. Ik weet niet waarom. Ik weet echt niet. Dit is Deine Lakaien, Jouw uh, beginners, denk ik. Uh, Love Me To The End. Uh, echt leuke muziek. MUZIEK ja. Jones. Ze heeft ze uh, kan echt uh, goed zingen. Is, uh, dit soort van, baritone uh, voice die ze heeft Dat is echt uh, leuk. En ze uh, heeft toch een, een filmpje gemaakt in de geleden, uh, Blueberry Pies of Blueberry Nights of zo. Dat is echt, uh, Toen je een uh, mogelijkheid heeft dit te zien Dat is echt interessant. Uh, Nora Jones movie Blueberry Nights, let's say. En uh, dit is een van haar liedjes. En dit is uh, Don't know why. Ik heb echt geen idee waarom. I'm gonna Ik weer terug naar een Duitse groepje. Die Skorpionen die was echt in die tijd uh, toen Duitsland weer tezamen gevoegd wordt. Waren ze echt groot en direct op de muur uh, toen ze tezamen gekrakseld worden. Uh, ik denk 3 oktober 1989. Halve wereld weg van nu hier eh? is uh, wind of change de, de lucht lichten uh, van de vaandering <much>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 could be so close like brown Layla. En nu, we zijn bijna op de einde uh, van deze show. We hebben nog iets uh, voor je. En nog in de oude man: Westenhagen, Marius Müller, Westenhagen. Echt een leuke man. En dit is vrijheid, ook uh, afhankelijk van de laatste, denk ik. Uh, dus Freedom. Echt een goed uh, liedje. Hier op Global Voices op FindingVoicesWay.com. Veel plezier! Verträge sind gemacht. En es wurde viel gelacht. En was Süßes zum Dessert. Vrijheid, vrijheid, Die Kapelle rumt. Und der Papst war auch schon da und mein Nachbar faule weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. De enige die fehlt. Der Mensch is leider nicht naïef. Der Mensch is leider primitief. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's Feiern nicht versäumen, sollen Tanzen auch aufgräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Dat is het enige wat ze...